Met het NOS er komt op korte termijn een internationale humanitaire missie naar Lugansk in het oosten van Oekraïne. Dat is voor de regering in Kiev bevestigd. Het hulpconvooi zal afreizen onder leiding van het Rode Kruis. Verder zullen er ook Russische hulpverleners meegaan. Washington is op hoogte en president Obama zou positief tegenover de voorgestelde humanitaire missie staan. De bevolking van Lugansk is al dagen verstoken van eerste levensbehoeften en medicijnen. De Australische premier Abbott was vandaag in Nederland om over het onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne te praten. Onder de 298 doden zijn 38 Australiërs. Abbott legde een krans bij de corporaal van Oud-Heusden kazerne in Hilversum waar de lichamen worden geïdentificeerd. Hij bedankt de premier Rutte voor alle inspanningen om alle slachtoffers een naam te geven.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 In het Noorse Trondheim heeft een toestel van KLM enige tijd aan de grond gestaan vanwege een ebola-verdenking. Er zat een zieke passagier aan boord en vermoed werd dat hij besmet was met het ebola-virus. Na de landing is een medisch team aan boord gegaan om de zaak te onderzoeken, maar volgens Noorse media was het een loze alarm. Een Noorse journalist twitterde dat de passagier wel hoestte, maar dat dat kwam door een luchtweginfectie. Het weer in het binnenland minder buien, maar aan de kust blijft er een grote kans op buien. Het koelt vannacht af tot minimaal 12 graden. Morgen en woensdag blijft er kans op buien, maar ook vaak zon en het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. It's hot Let me be a stranger.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 you was Just a blade in the grass I spoke onto the wheel Ritme, Ritme van ZFM. Z